8 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal hoort u zo dadelijk... dat er nu een meerderheid is in de Tweede Kamer... die minder gas wil gaan boren in Groningen. Want de VVD wil dat nu ook. En u hoort de spijt van Els van Breda-Vriesman... over de IOC-keus voor Sochi. Hoort u nu al over in het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het Internationaal Olympisch Comité betreurt de keuze voor Sochi... als locatie voor de winterspelen. En dat zegt voormalig IOC-lid Els van breda friesman in een interview met het NOS Radio 1-journaal. Ze was in 2007 een van de 115 IOC-leden die over die locatie stemden.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 Uh, aangenomen zijn, gewoon onze klanten bedienen, en nette producten verkopen. De, Wereldbank trekt dit jaar for, de, de wereldeconomie trekt dit jaar fors aan, dat voorspelt de Wereldbank. Die bank gaat uit van een wereldwijde groei van 3,2% tegen ongeveer 2,4% in het afgelopen jaar. De groei is voor een groot deel toe te schrijven aan meer ontwikkelde landen. In de komende jaren stabiliseert de economische groei, denkt de Wereldbank. In geen land ter wereld is de voedselvoorziening zo goed geregeld als in Nederland, vindt Oxfam NoVip. De ontwikkelingsorganisatie legde de voedselgegevens van 125 landen naast elkaar. Tjaad is de laatste op de ranglijst en Nederland staat bovenaan, vertelt de directeur van Oxfam. Het heeft, uh er hoofdzakelijk mee te maken dat Nederland een traditioneel uh, ja, voedselproducerend uh, land is, dat daar ook heel erg goed in is. En vervolgens zijn we ook een land met een uh, ja, vrij hoge uh, inkomensgelijkheid, uh, zeker vergeleken met andere landen, waardoor het ook uh, ja, voor iedereen vrij uh, goed toegankelijk is. Oxfam Novib wil met de lijst laten zien hoe goed of slecht het internationaal met de voedselvoorziening gaat.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 Nou, op de A4 Den Haag richting Amsterdam is het echt uh, ja, treurig. Het is uh, file rijden vanaf Zoeterwouderijndijk tot aan Hoofddorp. Verderop tussen Knopend Burgerveen en Hoofddorp... is nog steeds de rechte reishok dicht. Dat had te maken met een aanrijding eerder vanochtend. Daardoor is het ook goed vastgelopen op de A44 richting Amsterdam... tussen Kaagdorp en Knopend Burgerveen, 8 kilometer. Verkeer vanuit Den Haag of Rotterdam richting Amsterdam... kan het beste omrijden via Utrecht. Ander probleem is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Een kraanwagen met pech tussen en Maastricht Aken Airport 8 kilometer. Bij Kruisdonk is de rechte reis ook dicht. Verkeer op weg naar Maastricht kan beter omrijden vanaf knooppunt Kerensheide. via de A76 en de A79. Dan de A59 C richting Os. Tussen Nuland en Os Oost 3 kilometer. heeft te maken met een spoedreparatie. En op de A67 Venlo richting Eindhoven. is een vrachtwagen deels in de sloot terechtgekomen. tussen Afritzomer en Gelderop 5 kilometer. Dankjewel.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 De Olympic Family is going to feel at home in Sochi. Nou, dat vond het IOC toen ook. Maar nu voelt de familie zich niet meer zo thuis in Sochi. Het LOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. U weet het, er is discussie over mensenrechten... over extreem hoge kosten, corruptie en aantasting van de natuur. Onderwerpen waardoor het Internationaal Olympisch Comité... achteraf de keuze voor Sochi betreurt. Dat zegt de oude ioc lid Els van breda vriesman Zij was een van de 115-IOC-leden die in 2007 stemden... over de toewijzing van de winterspelen. Sochi won het van Salzburg in Oostenrijk... en van Pyeongchang in Zuid-Korea. De 22e Olympische Wintergames in 2014 zijn toegewezen aan de stad Sochi. Ja! Maar waarom koos het IOC destijds voor een subtropische Russische badplaats? Waren die problemen toen al niet te voorzien? U krijgt antwoord op deze vraag in deze bijdrage van Matthijs van der Wiel. Today for Friendship and respect. Het is juli 2007. De leden van het IOC zijn bijeen in Guatemala. Eén van hen is hockeybestuurder Els van Breda Friesman. Er moet gekozen worden tussen drie steden. Sochi is niet bij voorbaat favoriet. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Op basis van de rapporten had ik niet gedacht dat Sochi dit zou worden. Nee. En waarom niet op basis van de rapporten? Omdat toch er heel veel gedaan moest worden. En er was niks, hè? Dat was echt niks. Sochi presenteerde dat juist als het grote voordeel van dit project. Want een hele regio zou ontwikkeld worden. Dat kan ook een voordeel zijn. Als je, als je denkt dat daarna de regio daar ook enorm van gaat profiteren. En Sochi is het toch echt een, een, niet voor de mensen in de regio zelf gebouwd. Hè? Wel voor Russen, maar dan is het toch voor echt rijke Russen. Die kunnen gaan skiën daar. En dat spreekt mij niet zo erg aan. Sochi 2014. Could not be where it is. Maar de Russen Today, zetten hun zwaarste geschut in. Vision and of one man, president Vladimir Putin. Een charme offensief. Niet alleen reist Poetin naar Guatemala, hij spreekt er ook nog world. eens in het Engels. Dat is uitzonderlijk. En zelfs een paar woorden Frans. Nou, ik denk wel dat er IOC-leden zijn geweest die daar erg van onder de indruk waren. Zelf ben ik daar niet zo van onder de indruk, want ik heb Poetin wel eens vaker meegemaakt. En ik ben niet zo erg onder de indruk van meneer Poetin. Heeft dat het verschil gemaakt? zou heel goed kunnen. Het was maar een klein verschil. Dat het stemmenverschil was. Dan kan zoiets natuurlijk heel makkelijk kantelen als mensen denken van goh, dit is toch wel fantastisch. De Olympische familie is going to feel at home in Sochië. And one more special privilege, no traffic jams, I promise. En misschien dat mensen ook wel beïnvloed waren door die enorme ijsbaan die naast het hotel lag... en waar alles wat Rusland tevoorschijn kon trekken ook tevoorschijn getrokken werd. Ze We hadden flink uitgepakt in de Guatemalaanse hitte, er lag een ijsbaan. Hè? En daar waren alle, al hun beroemde schaatssterren waren aanwezig en daar werd iedereen wat je noemt chic behandeld. En dat mag hè? Nou ja, dat moet binnen grenzen mogen. Maar of dit de grenzen waren, daar ga ik niet over. Hè? Maar mij spreekt het niet aan om in Guatemala in de hitte van 40 graden... Een ijsbaan neer te leggen en daar op die manier uit te pakken. Dus ik ben er ook niet geweest. Millions of citizens of Rusland are united by the Olympic Dream. Wat vindt u? Van de keuze, als je kijkt naar wat discussies nu allemaal zijn. Ik denk dat het IOC dit ook betreurt. Dat het op deze manier gaat, dat weet ik wel zeker. Omdat niemand zin heeft in spelen waar zoveel gedoe is. Wat de aantasting van het milieu betreft... daar werd al voor gewaarschuwd in 2007, lees ik in dat rapport. Ja, omdat het zo'n onbetreden gebied eigenlijk was. Werelderfgoed, beschermde natuur. Ja, ja. IOC promoot duurzaamheid. En dan is het al bekend dat dat een punt van zorg is. Absoluut. Juist omdat het op een werelderfgoedlijst staat... is dat inderdaad heel merkwaardig. Wat heeft u eigenlijk gestemd destijds? <laughs> ik geloof dat je uit dit gesprek wel kan maken... waar ik niet voor gestemd heb. van ja. Breda-Friesman, waarschijnlijk niet voor Sochi gestemd. Zij was wel een van de IOC-leden... die in 2007 dus besloten over de toewijzing van de Winterspelen... die dus komende maand gaan plaatsvinden. Aan de lijn, directeur Gerard Dielissen van NOC NSF. Goedemorgen. Nou, u staat in de startblokken en dan hoort u uh, dit. Bent u daar verrast door? Uh, nou, ja, God, ja ik, ik ken uh, Els natuurlijk goed. Uh, helemaal verrast ben ik niet. Er is natuurlijk een discussie gaande op dit moment... Uh, met name een maatschappelijke discussie of het verstandig is om de Spelen in Rusland te houden of niet. Dus daar ben ik op zichzelf ze niet verrast door. De afgelopen weken gaat het heel veel daarover. Uh, maar dat is niet altijd even gemakkelijk, omdat wij natuurlijk ook vooral bezig zijn met de voorbereidingen van onze sportieve prestaties daar. Dat, dat mogelijk duidelijk zijn. Maar goed, het, het is zoals het is. En, uh, maar ja, u, u zegt, daar... u kent mevrouw Vriesman goed, zij had dit al lang tegen u gezegd. Nee, ik zeg het niet. Ja, we hebben het er wel eens over gehad, maar niet in extenso gezegd dat, dat nu, uh, met terugwerkende kracht, het IOC, het huidige IOC, daar uh, spijt uh, uh, bij heeft of, of overtoont. Zo heb ik het nooit van de gehoord. Maar we hebben natuurlijk wel gehad over waar spelen georganiseerd kunnen worden of niet. Ik heb natuurlijk ook vanochtend naar jullie uitzending geluisterd... en ook naar Eduard Nazarski van Amnesty International. Een aantal dingen vallen me wel op. Kijk, ik geloof niet dat de spelen aan Rusland zijn toegewezen... omdat Poetin daar in het Frans en in het Engels heeft gesproken. Dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat de meeste IOC-leden destijds in Guatemala... Voor, uh, voor Rusland hebben gekozen omdat het bijvoorbeeld hele compacte spelen zijn. Dat is zo. Ik ben de vorige week geweest en, en dat was niet de eerste keer. Dat was ook al de tien of de elfde keer. Ja, dat, dat, dat hebben die Russen gewoon fantastisch gebouwd daar. Ja. Ja, maar die maatschappelijke discussie ja, wellicht is die tijd wat onderschat geworden maar goed, dat is nu zo. En het mooie van de sport is wel, hè, We daar hebben we natuurlijk mee te doen, want die spelen die gaan gewoon door en uh, er is geen boycott en het wil ook eigenlijk niemand ook niet in, uh, zeg maar in onze wereld en vanuit onze cultuur ja, dat betekent dat je daar wel ook op die Onderwerpen de dialoog aan moet gaan. Maar ja, dat zullen wij ook vanuit onze verantwoordelijkheid, vanuit NSNSF, eh, ook doen. Hè. We hebben Aan de ene kant, hebben we natuurlijk, en dat is het allerbelangrijkste, moeten wij ervoor waarborgen dat onze atleten hun sportieve prestaties kunnen neerzetten en zorgen dat het eh, hele succesvolle spelen worden. Maar aan de andere kant moeten we ook niet onze ogen sluiten voor een maatschappelijke discussie. Hè. Nee, dus wij willen daar. Ja, u zegt het is mooi dat die discussie nu op gang is gekomen. Die zou natuurlijk eigenlijk bij de keuzebepaling uh, al uh, moeten spelen. Gaat u er als NOC en NSF ook voor zorgen... dat misschien er wat verandert in, in de vorm van uh, toewijzing ja, van de Olympische ja, ja, ja. locatie? Ja, ja u, u zegt uh, maar misschien mag het ook nog wel uh, iets strenger worden gezegd. Hè, wij, wij gaan daar in ieder geval een poging voor doen. Kijk, we hebben van de week... Uh, en Nazaski refereerde daar ook al aan... een gesprek gehad met, uh, met COC en met Amnesty. En ik heb al eerder het initiatief genomen... en ik ben nu bezig om dat uit te werken. Zullen wij in ieder geval in Sochi... en dat doen we niet voor niks in Sochi... Uh, en in Rusland een, uh, een bijeenkomst organiseren... over sport- en mensenrechten. En op zo'n manier kijken of, of de mensenrechtencomponent... een uh, wat nadrukkelijker... Uh, kan krijgen in het IOC-charter. Maar dat, ja, dat is niet iets wat je van het een op het andere uur voor elkaar krijgt. Dat is natuurlijk een proces van uh, wat langere adem. Maar door middel van ons IOC-lid Camille Heurling, die daar ook ontvankelijk voor is, gaan we dat natuurlijk wel zeker doen. Maar bedoelt u dat dan steden bij voorbaat al moeten afvallen of landen? Nou ja, bij voorwaard uh, uh, kun je natuurlijk niet zeggen dat dit of dat moet gebeuren. Want uiteindelijk is, is de keuze van een, uh, van, van een stad waar de Spelen worden gehouden... toch voorbehouden aan de 115 IOC-leden... Uh, die een representatie vormen van uh, de 204 landen die lid zijn bij het IOC. Dus je weet nooit hoe ze stemming uitpakt. Maar die 115 leden die houden zich natuurlijk wel aan de uitgangspunten van het charter. Nou, en het, en uh, ik verwacht wel dat door de discussie die nu plaatsvindt over de Spelen in Rusland... en met name waar het gaat over de verschillende interpretaties over de mensenrechten situatie daar... Ja, dat die discussie wel uh, nadrukkelijk wordt geagendeerd uh, binnen het IOC. Kijk, het IOC zegt altijd van tijdens de spelen uh, uh, moet je daar uh, niet mee bezig zijn. He, je kan niet tijdens de spelen, uh, de spelregels gaan veranderen, ook niet hierover. He, maar ik proef wel uh, breed in de wereld, uh, er zijn meer IOC-leden die daar wat over hebben gezegd... Ja, dat uh, uh, da -da daar wel iets mee zou moeten gebeuren. Nou, dat verwacht ik ook wel... Uh Zeker na de spelen en de, de periode daarna. Meneer, Dius, het is niet nieuw, natuurlijk dat de discussie ontstaat eh, voordat die spelen er van start gaan. Hè. Bij het eerste start, startschot niet, wordt nee. het altijd weer een stuk minder. Beijing hebben we het natuurlijk, ja, Peking hebben het we dit. natuurlijk ook gehad. Ja. Maar ja. we hebben het maar weinig meer over de sport. Betreurt u dat? Ja, dat vind ik wel. Dat zei ik net ook. Hè. Ik, ik zou vinden dat, uh, dat we nu het ook echt over uh, de prestaties van onze atleten moeten hebben die zich in de periode van vier tot acht jaar. ...hebben voorbereid. en uh, nou ja, We hebben een hele mooie ploeg van, uh, van 41 of 42 atleten uh, die daar naartoe gaan. Ik verwacht hele succesvolle spelen voor, uh, met name voor het Nederlandse team en L. Uh, en ik betreur natuurlijk dat, uh, en dat, dat zegt Els ook wel terecht... ...het gedoe eromheen ja, leidt natuurlijk wel de aandacht af van waar, daar waar het wat mij betreft in ieder geval... Uh, daadwerkelijk om moet gaan. En dat zijn de sportieve prestaties van, uh, van, van ons team. En de uitstraling die dat ook heeft voor onze samenleving hier in Nederland. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Directeur Gerrit Dielissen van NOC NSF. Hartelijk dank dat u ons even zo snel te woord wilde staan. Hey. Over gedoe gesproken, Jolande van der Velden van de AWB. Hoe gaat het op de weg? Op de A4 daar zijn de rijstroken net weer allemaal vrijgegeven. Ach. Maar ja, het is nog aanschuiven van Den Haag naar Amsterdam. Tussen zoeterwouden Rijndijk en Hoofddorp 16 kilometer. Een alternatieve route via de a 44 is ook niet veel beter richting Amsterdam. Tussen af Noordwijkerhout en Knopenburgeveen 6 kilometer. Minder gas winnen in Groningen, dat wil de oppositie in de Tweede Kamer. Die wilde dat al. Maar de VVD heeft zich daar nu bij aangesloten. En daarmee is er een meerderheid. We gaan naar Den Haag, politiek verslaggever Joost Vullings. Uh, Joost, betekent dat dan ook dat het gaat gebeuren? Gaat die gaskraan een beetje dicht? Nou ja, die kans wordt wel natuurlijk heel erg groot. Zeker als een regeringspartij als de VVD zich aansluit in het koor van partijen. Dat roept dat de gaskraan uh, dicht moet. Ik heb ook wel het idee dat, dat uh, eigenlijk heel, heel Den Haag dat ook wel wil. En ook wel inziet dat dat noodzakelijk is dat die gaskraan dicht moet. Ja, waren het niet dat als je minder gas gaat winnen. Dat je dan ook minder geld binnenhaalt. Ja, we leven in... Ja, financieel krappe tijden. Dus dat moet wel kunnen. Dus uh, wat ik gisteren hoorde is... de fracties VVD en Partij van de Arbeid moeten er met z'n tweeën uitkomen. Wat willen wij als regeringsfracties? Maar daarnaast ook minister Kamp van Economische Zaken... die dus over de gaswinning gaat. Maar daarnaast is ja, Jeroen Dijsselbloem uh, de minister van Financiën. Want kijk, hij is degene die het geld in de toch al lege schatkist moest vinden. En waarom is de VVD om? Nou ja, kijk, omdat, omdat de meeste mensen ook wel uh, de, de afgelopen jaren zijn, zijn de, het aantal aardbevingen toegenomen. De intensiteit van die aardbevingen die zijn, zijn sterker geworden. Er schijnt weer een rapport te, lichten, uh, te liggen van het staatstoezicht op de mijnen waarin staat ja, dat, dat die aardbevingen gewoon echt wel krachtig kunnen worden de komende jaren. En waarschijnlijk er vaker zullen voorkomen. Ja, dan komt er een moment waarop iedereen inziet dat het niet zo langer kan. Ja, en daarnaast, dat moet je ook niet vergeten... er staan twee verkiezingen voor de deur. Dus het is natuurlijk ook niet heel populair om te roepen tegen de provincie Groningen... dat ze niet moeten zeuren en dat het gas gewoon uit de grond wordt gehaald. Dus ik neem aan <laughs> dat dat ook wel een rol speelt. Ja, nou, dan dus zijn we benieuwd wat Diederik Samsom vandaag gaat zeggen. Hij gaat naar Groningen. Ja, ja zeker. Ja. Ja, wat heeft hij daar nu te zoeken dan? Nou ja, goed, hij gaat daar op, op, op werkbezoek. Uh, hij, hij gaat daar kijken, uh, nou ja, goed, wat de gevolgen zijn van die, van die gaswinning. Nou goed, dan, dan laat zich voorspellen wat voor taferelen die, die gaat zien. Hij ja. zal ongetwijfeld veel ontevreden mensen tegenkomen. Mensen met, met scheur in hun huis. En ja, vergeet niet, Groningen is, is, een, is een rode provincie. Uh, dat, dat, uh, echt een PvdA-provincie. Dus kijk, ook hij heeft er heel veel belang bij dat die gaswinning uh, minder wordt. Maar de andere kant, Jeroen Dijsbloem is zijn minister van Financiën... Uh, uh, dus ja goed, daar moet dus een besluit over worden genomen. En waarschijnlijk is dat, uh, is dat al vrijdag. En, en dan zullen we weten wat het kabinet besluit. Maar als je ziet welke kant het zich opontwikkelt... dat een regeringspartij zegt de gaswinning moet minder... Ja, dan, dan ontwikkelt het zich naar, naar, naar het besluit toe dat we de gaswinning gaan verminderen. Maar goed, vervolgens kan je natuurlijk nog wel weer een discussie krijgen met hoeveel je de gaswinning dan gaat verminderen. Voor hetzelfde geld kiest de VVD voor, voor een aantal waarvan de oppositie weer zegt dat vinden we veel te weinig. Dus dat is natuurlijk dan wel weer een nieuw discussiepunt. Ja, en nog weer een nieuw discussiepunt zal dan de compensatie zijn voor de scheuren en verzakkingen van huizen. Ja, dat, dat, dat uh, gebeurt nu door de, de NAM zelf, die dus het gas uit, uit de grond haalt. En daarvan proef ik ook gisteren wel in de Tweede Kamer dat ze zeggen dat is eigenlijk een beetje gek. Dat als er een aardbeving is geweest en je hebt een scheur in je huis, dan komt er een meneer, meestal een meneer, soms een mevrouw van de Nam langs. En die zegt: Ja, ik zie die scheur zitten, maar ja, wie zegt dat dat geen andere oorzaak heeft? En dan moet je vaak procederen om je geld te krijgen. Dat werkt heel veel vrevel in de gemeente uh, of in de provincie Groningen. En uh, ja, de commissaris van de Koning Max. Van de Berg heeft er ook al gezegd: ja, wie weet, moeten we gewoon een onafhankelijk instituut daarvoor instellen. Eh, die die schades beoordeelt en dan bepaalt hoeveel er betaald moet worden. Ook zoiets eh, zit er wel aan te komen. Politiek verslaggever Joost Vullings. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. tien voor half negen geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Dus vijf dagen van protest zijn er in de stad Burgos in Spanje. De gemeente wil in de wijk Camonal een boulevard aanleggen... maar daaronder een parkeergarage, kost 8 miljoen euro. Maar de bewoners zijn zo boos over de aanleg van die boulevard... dat ze al vijf dagen en nachten de straat bezetten... en slaags raakten met de politie. Gisteren kwam er een weliswaar tussentijdse oplossing. Jessica van Spengen, onze correspondent, ging daar de wijk in. Er zijn nu mensen aan het rusten, want er wordt hier gewerkt in ploegendiensten... Ze hebben hier een toegangspoort gemaakt met ijzeren buizen, plastic eroverheen gespannen. Om te voorkomen dat hier de graafmachines en de bouwvakkers aan de slag konden gaan, blijven hier de hele nacht mensen staan. En ook vanochtend vroeg stonden ze hier te posten. We staan hier niet alleen maar vanwege die boulevard die hier komt. We staan hier om onze rechten te verdedigen. En zij... Daar bedoelt hij het bestuur van de stad mee. Doen gewoon wat ze willen. En er is hier nog goed te zien dat het de afgelopen dagen onrustig was. In het midden van de straat, waar de graafmachines wel al zijn geweest... daar ligt allemaal troep. De resten van de hekken die kapot zijn gemaakt. En op de muren van de winkels staan leuzen. Nee tegen de boulevard. Het is dé toegangsweg naar het centrum van Burgos. Nu nog vier baans. Dat moeten er twee gaan worden en daaronder moet een parkeergarage komen. Voilà. Er staan wat uh, buurtbewoners hier bij elkaar. Er komen hier straks twee wegen in plaats van vier. Ja, hoe moeten we dan straks naar het centrum? Eigenlijk is het straks niet meer mogelijk om met de auto naar het centrum te gaan, zegt hij. Maar ik heb het gevoel dat het meer onder zit. Dat u met z'n allen ook heel boos bent om andere redenen. Er zijn problemen para las casas que Eigenlijk zijn er drie punten heel belangrijk, zegt deze meneer: de doorstroming van het verkeer, het gevaar voor de huizen die hier omheen staan. En bovenal. Oh, de De corruptie. La de la gente in het paro. Het probleem hier is dat eigenlijk het grootste deel van deze arbeiderswijk zonder werk zit. No, cosas como estas, como el tener een privado. En dan ga je hier een ondergrondse parkeergarage maken met een weg. Ja, dat kost een hoop geld en dat zou je beter in de buurtbewoners kunnen investeren. Het is inmiddels zeven uur geweest. Ik denk dat er toch wel een paar duizend mensen weer bijeen zijn gekomen. En terwijl de mensen hier op straat klaar zijn om weer een nacht te gaan demonstreren... komt de burgemeester via de televisie met de verklaring... Dat hij in ieder geval de werkzaamheden tot aanstaande maandag zal laten stilleggen. Las obras están suspendidas. sea ja, una strategia para desmobilizarnos. Het wantrouwen is wel groot hoor onder de demonstranten. Deze jongen zegt: Ik vraag me af of het niet gewoon een strategisch spelletje is om ons te demobiliseren. En wat zijn jullie nu van plan? Hij hoopt dat het vanavond rustig zal blijven, dat er niet nog meer mensen opgepakt zullen worden. Dat is niet het doel van deze demonstratie. En ondertussen gaan hier en daar wat rookbommetjes af. Maar goed, hij zegt het doel was het stilleggen van de werkzaamheden. Ook al geloven we de burgemeester niet. En we staan nog midden in de strijd. De demonstranten hebben nog wel één doel. Ze gaan nu richting het politiebureau. Want ook al liggen de werkzaamheden dan voorlopig stil. Er zijn de afgelopen dagen tientallen mensen opgepakt. En die, zo vinden ze hier, die moeten vrij. Boze inwoners van de Spaanse stad Burgos. Uh, gaan we naar onze eigen Burgos, Myno Remmers, in Leidse Rijn. Want daar zijn de sommige burgers althans ook boos, hè? Ja, die zijn ook nou, verontrust over de plannen uh, zoals hier. Nou wordt het niet net zo rellerig als in Spanje, hè? Nee, we gaan het vanavond heel netjes houden. Heel he? erg poldermodellerig discussiëren. Nou ja, poldermodellerig, maar we willen wel vanavond ergens komen. Ja, Marco Redeman staat met mij samen in een met de schoenen in een gebied Achter mij, zoals Leidse Rijn er ooit uitzag, een boerderij, monumentaal. Dit was Weiland, maar nu wonen hier al 70.000 mensen... vlak langs de A2, het moeten er 100.000 worden. En daarom had de gemeente in 2007 fantastische plannen... samen met ASR-gemaakte projectontwikkelaar... voor een groots winkelcentrum. Jeroen Messenmaker is projectontwikkelaar. Het komt niet vaak voor dat projectontwikkelaars gaandeweg zeggen... nou, doe maar wat minder... Nee, dat klopt. Daar hebben we ook lang over moeten nadenken om dat te doen. Maar wij vinden dat er uh, voldoende krachtige signalen uit de markt zijn... om toch nog eens na te denken voordat we gaan bouwen. We kunnen er nog één keer over nadenken uh, of dit het wel allemaal moet worden. Want uh, de moderne tijd betekent dat de mensen via internet veel winkelen. Ja, dat klopt. Er wordt natuurlijk een uh, behoorlijk wat via, of, uh, online uh, besteld... Uh, en dat heeft impact. Je ziet dat het consumentengedrag verandert. Uh, en je ziet dat de binnensteden sterker worden. En dat dit soort locaties het allemaal ietsje moeilijker krijgen. Ja. Marco Redeman is behalve wijkbewoner toevallig ook stadsplanoloog. U zit in het vak een beetje. Uh, jullie zeggen, wij vrezen grote leegstand. Uh, een winderig winkelcentrum met heel veel dichtgeplankte uh, gedoe. Nou, wij willen in ieder geval dat uh, uh, het winkelcentrum wat gepland is... Uh, uh, voordat de crisis begon en voordat de iPad er was... Uh, nog even tegen het licht gehouden wordt... en meer past bij de behoeftes die wij nu hebben... maar vooral die we straks hebben in 2018. Er moet wel iets komen. Er moet iets komen. Er zijn veel te weinig voorzieningen in Leidse Rijn En Wij willen heel graag een centrum, ja. maar wel een centrum wat bruist en leeft. En uh, als het voor een groot deel leeg staat, dan gaat het niet bruisen en leven. De gemeente, en met name de wethouder Isabella... natuurlijk wel gevraagd dat hij hier vanochtend ook met ons... in het drassige ondergrond wil staan, maar dat ging niet door. Uh, die, heeft, die wil het toch doorzetten. Hoe ja, nou komt dat? We zijn nu met de gemeente in gesprek. Ja. Um, ik denk dat hij onvoldoende de urgentie heeft gezien... en de ruimte heeft gevoeld om met ons de plannen aan te passen. Uh, er ligt ook een lastige aanbesteding aan te grondslag, ja. dus uh, het is ook juridisch best wel ingewikkeld. Er is al veel geld geïnvesteerd. Er is veel geld geïnvesteerd, dus ik snap de belangen vanuit de gemeente wel. Maar wij hebben toch aan de raad gevraagd gisteravond om uh, nog eens een aantal maanden met ons uh, te kijken wat er mogelijk is. Je zou toch in zoveel steden uit de jaren 70, 80 ook nog van die voorbeelden op kunnen noemen... dat je achteraf moet zeggen, oei, mislukt, ik noem er maar één, de Belmer. Het was wel een, geen winkelcentrum, maar een ander soort plan. Maar daar moeten we achteraf dan van vaststellen dat het toch anders had gemoeten. Nou, dreigt hier weer hetzelfde te gaan gebeuren? Ja, het lastige van vastgoed is, is dat de termijnen waarmee je werkt allemaal heel lang zijn. We zijn in 2007, hebben wij uh, ingeschreven op de tender. Het plan is denk ik van 2005. In 2018 leveren we op. En de wereld om ons heen verandert vrij snel. Ja, dat, dat, dat gaat tegenwoordig sneller dan dat je vastgoed plant. Uh, wat moet er wel komen? Een centrum wat uh, past bij ons, maar vooral wat van... Kleiner. Nou ja, dat hoeft niet per se kleiner te zijn. Misschien een andere invulling. Maar vooral wat van de wijk is. De wijk is de enige die straks bepaalt of het een succes wordt of niet. Want wij gaan daar al of niet geld in uitgeven. Vanavond dus een informatie- en discussieavond. Georganiseerd door de wijkbewoners en de projectontwikkelaar zelf. Waar de gemeente trouwens wel naartoe komt. Wij gaan ons verplaatsen naar... Iedereen kent hem die over de A2 gaat. De Wol, hier ook niet zo ver vandaan. En daar staat de helft nog van leeg.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 Tankstation Proof. Dit is Radio 1. 1 minuut over half 9. Tijd voor het NOS-journaal Jan van der Putten.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 De Thaise regering komt niet tegemoet aan de wens van de demonstranten om de verkiezingen uit te stellen. De datum van de verkiezingen blijft zoals gepland 2 februari. Premier Lingluk Shinawatra had de oppositiepartijen voorgesteld met haar in overleg te gaan over de datum van de verkiezingen. En het overleg was vanmorgen, maar de meeste tegenstanders van de regering boycotten het overleg. De wereldeconomie trekt dit jaar fors aan, voorspelt de Wereldbank. De bank gaat uit van een wereldwijde groei van 3,2 procent... tegen ongeveer 2,4 het afgelopen jaar. De groei is voor een groot deel toe te schrijven aan de meer ontwikkelde landen. En het zuiden van Australië kampt met een hittegolf met temperaturen die oplopen tot 45 graden Celsius. Er zijn honderden kleine bosbranden gemeld, vooral in de Staten South Australia en Victoria. De meeste branden werden veroorzaakt door blikseminslag. En ook spelers en publiek op de Australian Open hebben problemen door de hitte. En dat zijn de hoofdpunten. Nou dan maar snel door naar weerplaza.nl. Michiel Severin, blijft het zo warm daar in Australië? Het blijft in Australië zeker wel warm. Het is natuurlijk een groot continent. En daar zijn altijd regio's die uh, behoorlijk heet zijn. Die extreme hitte die daar nu in het zuiden zit... in de omgeving van Melbourne... Uh, die blijft daar nog tot en met vrijdag. Dus dat is uh, nog twee dagen. Zaterdag koelt het daar flink af. En dan kan er ook wat regen vallen. Dus dan komt er een klein beetje verlichting. Maar dan zie je die ergste hitte wat meer naar het noorden trekken. Dus uh, ja, het uh, is het jaargetijde daar dat het uh, zeer warm is. Maar in de kustregio's wordt het in ieder geval beter vanaf zaterdag. Goed, dan naar onze eigen... Hitte golf, want heel erg koud wordt het ook bij ons vandaag niet, hè? Nee, nee. Nou ja, temperaturen zijn normaal. normaal. Rond een graad of vijf is normaal. En ik denk dat we vandaag tussen de vier en de zes graden zullen schommelen. Vier graden als het regent. Op dit moment regent het al in het zuidwesten. Die regen die breidt zich heel langzaam naar het noordoosten uit. Breidt Groningen pas tegen de avond. En in het noordoosten en oosten, daar schijnt vanochtend nog enige tijd de zon. Vanmiddag begint de zon daar wat vaker schuil te gaan achter de bewolking. Maar die zon zorgt er wel voor dat het daar een graad of zes wordt. De zuidenwind neemt toen aan matig tot krachtig. En die krachtige wind, dat is dan alleen in het noordwestelijk kustgebied. Maar die stevige zuidenwind die zorgt ervoor dat het uh, kil aanvoelt, ondanks de normale temperaturen. Michiel Severin bij Weerplaza, dankjewel. Informatie bij de AWB zet Jolande van den Velden. Nog steeds veel vertraging op de A4, Frederik van Den Haag naar Amsterdam. Daar rust geen zegen op. Nu zijn tussen Knopend Burgerveen en Hoofddorp 2 rijschokken dichter. staat een auto met pech. Fielen rijden vanaf Soeterwouder rijndijk tot aan Hoofddorp 16 kilometer. Voor de rest is het eigenlijk qua aantal kilometers een normale ochtendspits. Wel veel bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Urmond en Maastricht-Aken Airport 9 kilometer. De rechterrijschok is daar verderop dichter. staat een kraanwagen met pech en die wordt pas na half elf geborgen bij het Rijkswaterstaat. Door de lange file op de A4 is het ook vastgelopen op de A44... van Den Haag naar Amsterdam, bij Knopend Burgerveen, 4 kilometer. Een ongeluk op de A35 Almelo richting Enschede... tussen Knopend Buren en over het Kanaal 6 kilometer. En een auto in de sloot naast de A67 Venlo richting Eindhoven... bij Gelderop, 5 kilometer. De acties tegen gasboringen in Groningen worden harder en feller. We zijn druk aan het bellen om betrokkenen te spreken.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 luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. gaan naar Australian Open. Daar is een begin gemaakt met de tweede ronde. Marcella Mesker, vallen de tennissers nog om? Ze moeten nog even tot vrijdag volhouden. Hè? De hitte hebben we net gehoord. Ja, het is uh, nog steeds uh, smoorheet. En uh, de tennissers uh, moeten er maar mee uh, omzien te gaan. Dus uh, ze moeten gewoon door. En het blijft morgen en overmorgen ook nog zo warm. Ja, en, en heeft het gevolgen? Vallen er nog uit? Geven er nog op? Ja, zo links en rechts uh, zie je toch dat uh, mensen bevangen raken door de hitte. Uh, je hebt uh, twee dagen, heb je zeven uitvallers met kramp in het uh, mannentoernooi. Die spelen natuurlijk om drie gewonnen sets. Vaak spelen ze dan vier of soms zelfs een beslissende vijfde set. En dat is natuurlijk lood en lood zwaar. Dat gaat bijna niet. Maar ja, de organisatie zegt de lucht, uh, luchtvochtigheid is laag. Dus het is een droge warmte en dan is het uh, niet gevaarlijk en dan kan er gewoon gespeeld worden. Welke partijen staan er vandaag in de agenda... Nou ja, we hebben uh, een, een mooie nacht gehad. In ieder geval met twee van de grote favorieten bij zowel mannen als uh, vrouwen. Om te beginnen bij de vrouwen, Serena Williams. Ja, uh, zij boekte een, een, een record. Haar zestigste Australian Open overwinning boekte ze. Daarmee evenaart ze het record van de legendarische Australische tennisser Margaret Court. Uh, Topspeelster uit de jaren zestig. Heel lang geleden, Frederik. Voor jouw tijd, we maar zeggen. Ja, heel ver uh, voor mijn tijd. En um, ja, Het is bij Serena Williams niet zozeer de vraag of ze gaat winnen, maar het is meer de vraag... gaat ze nog meer geschiedenis schrijven? Want ze staat momenteel op 17 Grand slam zeges. Als ze dit toernooi zou winnen komt ze op 18. En dan zou ze de records evenaren van Martina Navratilova en Chris Evert want die staan beide op 18 Grand Slam zeges en dan behoort ze echt tot de allerallergrootste. Steffi Graaf staat nog op 22 Grand Slam zeges en diezelfde Margaret Court op 24 Grand Slam zeges. Nou, of ze dat gaat halen. Maar dat betwijfelen maar 20, dat zit er toch wel in bij Serena Williams. Dus de favoriete won makkelijk. 6-1, 6-2 van, uh, van Vesna Dolons uit Servië. Wordt trouwens gecoacht door Bart Brons, een Nederlander. Maar ja, Serena Williams in bloedvorm. Ze is slank, ze is topfit. Um, ja, die gaat gewoon uh, op de finale af. De favoriet bij de mannen. Novak Djokovic is uh, ook door. Uh, he, geen last van de hitte. Had die, is in goede vorm. Maar hij heeft ook een, een nieuwe coach. Hè? Boris Becker is al veel over gezegd. Merk je nou dat die erbij is? Nou, vooral natuurlijk de media-aandacht... die uh, ja. niet alleen op Djokovic is, maar ook Becker. Hè? En datzelfde geldt voor Edberg, die bij Federer is. En natuurlijk Lendl bij Murray. Dus je krijgt ook een hele andere locker room power Je hebt ineens de grote legendes uit de jaren 80 die allemaal met die toppers van vandaag in de kleedkamer zitten. In de tachtiger jaren waren het grote concurrenten van elkaar. En nu, ja, nu maken ze een grapje. En, en, en is, is, is de spanning niet zo te snijden als vroeger. Dus ja, die hele sfeer in de lockerroom verandert. Het is, het is leuk voor, de, voor het publiek voor de fans en vooral voor de media en ja of Becker Djokovic gaat helpen je weet het niet waar kan iemand helpen Djokovic ja. is al zo goed Maar het zeggen heeft er alles al meegemaakt toch je zou zeggen van wel maar aan de andere kant Becker stond natuurlijk vooral in zijn tijd in die tachtiger jaren boom boom Becker bekend als een man met de sterkste service maar vooral ook iemand die heel positief en mentaal sterk was met een super vertrouwen in zichzelf en vooral dat men Gedeeld. Ik denk dat Becker daar bij Djokovic gaat proberen nog iets, iets uit te halen. Want hetzelfde spel hebben ze niet. Becker was meer service volley speler. Djokovic is toch meer een verdediger. Dus we gaan het zien. Maar Djokovic won makkelijk in drie sets zijn tweede ronde van Leonardo Maier. Marcella Meska, dankjewel. Tot morgen. Elf doden gisteren bij de eerste dag van het referendum in Egypte. Vandaag kunnen de mensen stemmen die gisteren geen tijd hadden. Egypte lijkt tot op het bot verdeeld. Of je staat achter het leger of achter de moslimbroederschap. De groep mensen die van allebei vooral de nadelen ziet is maar heel klein. Sander van Hoorn bezocht zanger Rami Essam, die al jaren protestzong zingt. Bijna weemoedig kijkt hij naar de tv-beelden die ik twee jaar geleden met hem maakte. Zanger Rami Essam loopt over het Taglierplein en kent alle mensen... Op dat moment werd er gedemonstreerd tegen het leger dat aan de macht is. Morsi was nog niet gekozen. Zijn hit van toen roept om het aftreden van het leger. De song Down Military Rule was versie. was Mubarak. Versie 1 riep om het aftreden van Mubarak. Ik gebruikte het ook tegen de legerleiding, tegen Morsi en de moslimbroederschap. En nu gebruik ik het tegen Sisi. En nu gebruik ik het tegen Sisi, omdat de militairen zijn terug, zegt hij, en ze zijn sterker dan voorheen. Ze proberen de revolutie van ons af te pakken, maar ik zal blijven zingen tot wij zegevieren. vieren. always singing we we our revolution. Er zijn er misschien een paar duizend zoals ik, zegt hij, meer is het niet. En het lied over het aftreden van het leger is opeens zo populair niet meer. 90% of the Egyptian people zien Sisi as a hero. En this is very funny for me. Because the people in Egypt are chosen to be blind. 90% van de Egyptenaren ziet Sisi als een held. Ik vind dat grappig. De Egyptenaren kiezen ervoor om blind te zijn. Er zitten in de studio in Cairo midden in de nacht nog wat andere mensen, bandleden, die er net zo over denken zoals hij. Veel activisten worden opgepakt, ook als ze tegen de moslimbroeders en het leger zijn. Maar bang is hij niet. We luisteren naar een ander nummer van toen. Hij bezingt hoe alle politici één pot nat zijn. Dit nummer klopt nog altijd, zegt hij zelf, enigszins verbaasd. Maar middenposities worden in het huidige gepolariseerde Egypte door niemand gewaardeerd. Ik zal over de drie jaar ik zal de ronde leiden, zegt hij. De Afgelopen drie jaar heb ik veel fans verloren, maar dat maakt me niet uit. Ik heb een boodschap en ik zal nooit stoppen met wat ik doe. Want ik heb een message en ik zal nooit stoppen met wat ik doe protestzanger Rami Essam. Hij werd bezocht door Sander van Hoorn. gaan we nog maar weer eens naar Utrecht, naar Mino Remmers. Want het gaat daar over een groot winkelcentrum nog te bouwen. Maar daar is niet iedereen het meer over eens. Uh, ja, resultaat uit het verleden. Dan maar even, Mino. Ja, daar staat al. We zijn een stukje verplaatst van het weiland... waar we een half uur geleden waren, is dus het niet een lange rit... naar De Wol. Die kent iedereen wel langs de A2. Ja. En we staan binnen bij de Karwei... Dat is een, een, nou hij is nog dicht, maar uh, daar hangt een groot bord opheffingsverkopen. Want ja, dat is. Ik sta hier met uh, raadslid uh, meneer Giel Rottier van GroenLinks. Dat is ook een probleem, hè? Dit is een enorm probleem. En is al jaren een probleem natuurlijk. En dat uh, is ook een uh, schrikbeeld voor iedereen uh, die hier langskomt. Van oh gos, wat betekent dit voor heel Leidse Rijn? Want de maar... staat leeg? Nou, er staat erg veel leeg. En dat wisselt natuurlijk nog alles uh, per, uh, per jaar, zal ik maar zeggen. Maar uh, we moeten niet vergeten, dit is neergezet toen het nog alleen maar weiland was. En heel langzaam komt die bebouwing wel dichterbij en wordt het voller. Ja. En mag je hopen dat er, uh, moet zeggen, een nieuwe dynamiek ontstaat. Maar het is wel een heel groot zorgpunt. Ja, want um, Marco Redeman, de de man uit de wijk die de hele ochtend al met ons op stap is de bouwmaart gaat dicht. Ja, de karwei hier die staat uh, groot opheffelijk uitverkoop... dus die uh, redt het ook niet. En uh, nou, de kans dat daar een, uh, snel iets nieuws komt... is heel klein, denk ik. Ja, en we zijn de hele ochtend al bezig... omdat in Leidse Rijn een groot project uit de grond wordt gestampt. Althans, dat is de, het plan. Het plan stamt uit 2007. Het gaat om 75 winkels die er kunnen komen. Althans, uh, daar zitten ook een aantal grote winkelketens bij. En die hebben inmiddels al afgezegd. Een V&D, Primark, om maar eens wat te noemen... hebben we vanochtend van de vastgoed... Uh, man gehoord. ASR-projectontwikkelaar heeft nu ook tegen de gemeente gezegd... moet het niet een standje minder de gemeente wil doorzetten, hè? Nou, laten we even zo zeggen. We hebben een contract met elkaar afgesproken... en dat is de afgelopen maanden nog eens een keer bekrachtigd, dat contract. Ja. En sterker nog, in die onderhandelingen en die gesprekken... hebben ze zelfs nog extra ruimte erbij gevraagd. Dus wij zijn natuurlijk ook een beetje overvallen van... hé, hey, uh, dit signaal van deze ontwikkelaar ontwikkelaar-belegger. Uh, is ineens binnengekomen. Dat betekent wel dat wij met elkaar zien dat de tijden wel veranderd zijn... en dat je dus met elkaar toch in gesprek moet gaan over hoe ga je hier nu mee om. Ja, en hoe ligt het in de Raad? Want daar bent u van, u bent van links? Ja, dat klopt. En uh, we zijn zelfs de grootste partij in Utrecht. Dus uh, we hebben zeker een grote verantwoordelijkheid... omdat we ook in het college zitten. Ja. Dat betekent dat we met elkaar erover praten. We zijn gisteravond begonnen met een raadsinformatieavond. We hebben als alle politieke partijen... en in die zin delen we allemaal dit, dit vraagstuk, hoor. Uh, hebben we gezamenlijk ook vragen gesteld aan het college. Die zijn beantwoord. Daarvan hebben we gezegd... daar willen we nu verder met over gaan praten. Dus binnenkort komt het ook nog eens in een raadsvergadering aan de ja. orde. Dus we pakken het op. En we pakken de signalen die vanavond gegeven worden door de bewoners... die met elkaar in confer gaan met de gemeente, met allerlei deskundigen, ja, maar dat... de wethouder wil doorzetten, hè? Ja, maar dat is natuurlijk ook zijn verantwoordelijkheid. Ik bedoel, hij heeft een contract afgesproken. Hij zegt, daar ga ik voor totdat ik echt andere signalen krijg... van hoe ik er nu verder mee om moet gaan. Van de andere kant, denk ik, hij is ook bereid... natuurlijk tot overleg, tot gesprekken. Ja, want, uh, toch wel? Ja, want ik weet zeker... en uh, dat heeft gisteravond ook nog eens bevestigd... ik wil praten met deze ontwikkelaars, met deze mensen... en dat wil niet zeggen dat je gelijk het contract moet aanpassen... maar je kunt wel je inspanningen gezamenlijk maken... Uh, als je als gemeente... Ja. Oh, er komt een omroepbericht... Dat betekent dat we af moeten ronden, denk ik. Nee, maar als je als gemeente samen ook gaat werven... naar bedrijven toe gaat, maar dan moet er ook iets staan. En als gemeente, als je zegt, ik ga spoep maken met mijn voorzieningen daar... zodat het ook aantrekkelijk wordt voor bedrijven, voor bewoners om daar te komen... dan kun je met elkaar ook eh, moet ik zeggen, een gezamenlijke campagne maken... een gezamenlijke aanpak en niet... Uh, alleen maar je terugtrekken en vervolgens zeggen we, Nou, laten we het maar een le lege modderpoel zijn. Ik ben benieuwd hoe Leidschendam zich gaat uh, ontwikkelen. Voor de foto's kijk op het weblog zojuist gepubliceerd. Wil de heer Marno Remmers zich naar de uitgang begeven? Dank je, Marno. Ja. Eerst nog maar eens een brede maatschappelijke discussie. Kijken wat daar dan uitkomt. En of de gemeente daar iets van aan weet zich weet gaat trekken. Marno Remmers. Ja informatie van de AWB Jolande van de Velde. Frederik, goed nieuws weer over de ah. A4, daarna richting Amsterdam. De auto met pech is van zijn plek af, dus daar zijn de rijschokken weer open. Minder goede nieuws is dat nog langzaam rijdt vanaf Soeterwouder Rijndijk... tot aan Knopend Burgerveen 15 kilometer. En ook op de A44 nog steeds file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem was een rijschok dicht na een ongeluk. Die is weer open, bij Ravenstein nog 5 kilometer. Elke werkdag ochtends van 6 tot 9 en smiddags van half 5 tot 6 het NOS Radio 1 Journaal. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here. Beside me. I want be okay enough. So just tell me today, take my heart, please take my heart, please take my heart.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 For God's sake dear, for God's sake dear, for God's sake dear, just say yeah. No patrol. Just say yes. Yes. 19 maart moet u ook ja zeggen of nee. Misschien wel. Dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen, weet u natuurlijk wel. Voor het eerst doet in Rotterdam een moslimpartij mee. Nida. Een pasgeboren politieke partij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 Nida. Het is trouwens niet de eerste moslimpartij voor de gemeenteraad in Nederland. In de gemeenteraad van Den Haag zitten twee kleine moslimpartijen. En ooit probeerde de Nederlandse moslimpartij te vergeefs in een aantal steden in de raad te komen. De partij ging vorig jaar ten ziele, na vijf jaar te hebben bestaan. Goedemorgen, politicoloog André Kral. Goedemorgen. Van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hoe groot is de kans van slagen voor deze nieuwe islamitische partij? Nou, uh, niet zo heel groot lijkt mij, uh, omdat ze een aantal dingen tegen hebben. Onder andere de twee partijen waar deze mensen uitkomen, Partij van de Arbeid en GroenLinks, die uh, ja, toch in staat zijn geweest om grote delen van die islamitische achterban uh, vasthouden over heel veel verkiezingen. En dat doen ze ook op een, uh, op een manier dat, uh, ja, dat die mensen ook wel loyaal blijven. De, he, ze, ze mobiliseren uh, moslimstemmers als in, in alle grote steden... maar in Rotterdam in het bijzonder als groep, niet als individu... door ja, een soort uitruil. He. Dus je, ze ondersteunen die organisaties of geven subsidies aan die organisaties... in ruil voor politieke steun. En ja, daar moet je dan als nieuwkomer tussenkomen... Nou, ik weet niet of je dat lukt. Zij kunnen in ieder geval niet hetzelfde beloven... als natuurlijk de Partij van Arbeid en GroenLinks in Rotterdam. Die bijna altijd aan de macht zijn daar. Nou, beloven kan je altijd, toch? Ja, maar de kans dat zij groter worden dan de Partij van Arbeid... of dat zij onmiddellijk dan ook deel uit gaan maken van het college... en dat ze dan onmiddellijk ook dezelfde he, goederen leveren... Zeg maar, als de bestaande partijen... ik denk dat dat niet niet echt heel erg waarschijnlijk is. En daarnaast is het zo dat een heel groot deel van de, uh, van de allochtone kiezer... helemaal niet op een allochtone stemt. Maar op een autochtone kandidaat, soms zelfs meer dan de helft... stemt gewoon he, op een, uh, een autochtone Nederlander. Dus uh, um, ja, als je gewoon naar he, wat we weten over kiezers uh, kijkt... dan is het niet heel waarschijnlijk dat die partij heel groot wordt. Toch, maar het kan natuurlijk een heel wij... toevallig... Ja. Uh, ja, ja, het kan wel natuurlijk ja, vooral het kan dat in de het een stad, hele goede kandidaat is. Uh, ja, sorry, vooral in de stad Rotterdam... waar we eerder verrassingen hebben meegemaakt. Ja, precies. Uh, ik denk dat als, als je aan uh, mij gevraagd... dat dat gaat uh, meneer Fortuyn dan wordt hij de grootste Rotterdam... heb ik zeg, nou ja, nieuwkomer, hè, dat is niet heel waarschijnlijk. Want statistisch gezien is dat niet heel waarschijnlijk. Maar ja, als je dan zo'n kanje bent als Fortuyn... met zo'n verhaal en zo'n presentatie... En, en die enorme media-aandacht die Fortuyn vervolgens creëerde... want dat moet Nida natuurlijk nog wel proberen... ja, dan kom je natuurlijk een heel rotend. Ja. En, en ik denk dat wat deze partij wel weer mee heeft... is dat zowel de Partij van Arbeid als GroenLinks natuurlijk intern grote problemen hebben. Dus dat is wel weer gunstig. Ja, nou zegt de, de lijsttrekker al Ouali, die vindt dat de Nederlandse politiek afgelopen jaren... te rechts is geworden, moslims buitensluit. Hij vindt de tijd rijp voor zo'n moslimpartij. Heeft hij daar een punt? Nou, ik denk dat er iets heel anders onder ligt. Kijk, een uh, heel groot deel van de uh, moslimkiezers, kiezers uh, kiezers is religieus, uh, zelfs zeer religieus. En is dus volstrekt oneens met de partijen waarop ze stemmen. Een groot deel, overgroot deel stemt de Partij van de Arbeid en GroenLinks... en een deel ook D66. Groot deel is de links-progressieve partijen. Waar ze totaal mee oneens zijn op een heleboel standpunten. Denk bijvoorbeeld aan uh, homoseksualiteit, homohuwelijk en dergelijke. Maar er zijn een hele brede aantal standpunten. Uh, onder andere het ritueel slachten... <laughs> wat GroenLinks en Partij van de Arbeid zeer problematisch vinden... En, en, en ze zijn het dus gewoon niet eens met die partijen. Ze stemmen op die partijen omdat die hen economisch beschermen. Maar ze zijn op die andere onderwerpen. Al die vraagstukken over leven en dood en het gewone uh, dagelijks leven. Ja. Helemaal niet eens met die partijen. En dat ze, las je ook in de context van wat, wat die leider daar zei. we vinden ons in de huidige constellatie kunnen wij ons niet kwijt. Nee, inderdaad omdat je het gewoon niet eens bent met de partij waarop je stemt. En waar je bij zat. Nee, maar dat betekent niet dat je als uh, partij die zich daarop richt op die groep gericht, Dat je dan succes hebt. Nou ja, kijk, wat zij dan hebben is dat zij wel waarschijnlijk aansluiten bij die morele wereld, die religieuze beleving uh, van de allochtone kiezer. Maar weer niet die economische goederen en bescherming kan leveren die de linkse partijen leveren. Dus ze brengen iets anders, maar ze brengen er niet allebei. En dat maakt ze zwak. André Kramer politicoloog. Hartelijk dank voor uw commentaar. En we wachten die verkiezingen af. 19 maart dus gemeenteraadverkiezing. Tot zover dit NOS Radio 1-journaal. We blijven u op de hoogte houden van het nieuws. Bijvoorbeeld over Björn Kuipers, de scheidsrechter die naar het WK in Brazilië mag. Na negenen hoort u daar meer over. En om half tien de nieuwste cijfers over de export. Nu Jurgen van den Berg en Guilherme Plech, Plag met De Ochtend. Blijf luisteren, zouden wij zeggen. Dag.